In Geneve onderhandelen de ministers Kerry en Lavrov al twee dagen over de vraag hoe en wanneer de chemische wapens van Syrië onder internationale controle gebracht moeten worden. Het overleg zou twee dagen duren, maar er wordt in elk geval vannacht verder gepraat in de hoop op een overeenkomst over een tijdschema. Dat betekent volgens waarnemers dat de VS en Rusland dicht bij een akkoord zijn.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 PvdA is vanavond op drie plaatsen in Nederland in debat gegaan met de achterban over de aanschaf van het jsf gevechtsvliegtuig en de toekomst van de krijgsmacht. In Hogeveen, Den Haag en Eindhoven konden de PvdA-leden vragen stellen en hun mening geven. Een formeel kabinetsbesluit over de JSF is er overigens nog niet. Er kwamen tientallen leden op het debat af met sterk uiteenlopende meningen. Eerder deze week riepen de PvdA-afdelingen in Friesland en Brabant de Tweede Kamerfractie op om af te zien van de aanschaf van de JSF. Minister Opstelten wil dat de politie onderzoek doet... naar de aanloop van een steekpartij in Den Bosch... waarbij dinsdag een Zweedse vrouw van 19 werd gedood. De vrouw deed vorige maand aangifte... omdat ze werd lastiggevallen door haar ex-vriend... en zich bedreigd voelde. Ze kreeg het advies om alle contact met haar ex te vermijden... en de toezegging dat de politie in actie zou komen... als ze zich weer zou melden. Dinsdagochtend werd ze gevonden... nadat ze op weg naar school was neergestoken. De Zweedse overleed in het ziekenhuis. Volgens buurtbewoners werd ze opgewacht. Haar 22-jarige ex-vriend zit in de cel. Bewoners van een Nigeriaans vissersdorp kunnen het niet eens worden met Shell over een schadevergoeding voor olielekkages in 2008. Shell erkent dat het aansprakelijk is, maar bestrijdt de omvang van de schade. De advocaat van de bewoners noemt de door Shell geboden 55 miljoen euro compensatie, een belediging voor de dorpelingen. De gemiddelde eindtoetsscores die de basisscholen hebben gehaald... bij de CITO-toets worden morgen openbaar. RTL Nieuws had via een WOB-verzoek om de cijfers gevraagd... en maakt die morgen bekend. De meeste basisschoolbesturen hadden bezwaar... tegen het openbaar maken van de scores... omdat ze bang zijn dat ouders hun school... op verkeerde gronden zullen beoordelen. Staatssecretaris Dekker zegt dat hij niet anders kan... dan het naleven van de regels in de WOB, de Wet Openbaarheid Bestuur... De gegevens zijn niet terug te voeren op individuele leerlingen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met soms nog wat regen... en minimaal rond 13 graden. Vanaf morgenochtend weer regen, vooral in het noordwesten. Later in het westen enkele opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Zondag is er ook wat zon, maar gaat het later ook weer regenen. Dit was het NOS Journaal. Wie pakt agressie in de ouderenzorg aan?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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. In de stad van het internationale recht, Den Haag... weigeren diplomaten massaal verkeersboetes te betalen. Honderdduizenden euro's worden niet geïnd... omdat de dames en heren diplomatiek onschendbaar zijn. Grootste wanbetalers? Russen en Chinezen... Hé, hey, waar kennen we dat ook alweer van? Russen en Chinezen die wel voor het internationale recht zijn... maar tegen sancties. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. PvdA-Kamerleden die met de leden in gesprek gaan... over de aanschaf van de JSF beleven zware uren. Omdat dinsdag pas officieel bekend wordt of Nederland de JSF aanschaft... moeten ze met mail in de mond praten. Wilco Boom keek vanavond toe hoe PvdA-Kamerlid Servaas dat deed in Den Haag. Het Syrische christelijke dorpje Malula werd vorig weekend ingenomen door de rebellen van Al-Nusra. Maar Assad laat het er niet bij zitten, hij wil het terug. Waarom moet er zo'n strijd over dit dorp, dat op de werelderfgoedlijst staat? De middelvinger van de Duitse sociaaldemocraat Peer Steinbruck zal niet op die lijst komen vermoedelijk. Hij stak hem op in een advertentie notabene. Van Vanwaar dit gebaar? Vragen wij aan SPD'er Bernd Muller. En wat is er toch aan de hand met twintigers? Twintiger Emilie Roel en zeventiger Herman van Gunsteren schreven daar samen een boek over. Jongeren, welkom. En ze zijn vanavond hier. Dit en meer. Tot twaalf uur. Maar eerst het nieuws van... Vrijdag, 13 september. Staatssecretaris Teven heeft een, wat hij noemt, humaner asielbeleid gepresenteerd. Zo krijgen Vreemdelingen zonder strafblad meer vrijheden. En worden gezinnen met kinderen ontzien. Allereerst zullen gezinnen met minderjarige kinderen... die zullen slechts nog bij hoge uitzondering in vreemdelingenbewaring worden geplaatst. De aanpassingen kwamen hè, door druk vanuit coalitiepartner PvdA... maar Teven heeft niet alle wensen van de sociaaldemocraten ingewilligd. Het is een echte polderoplossing. Ik denk dat er bij de Partij van de Arbeid... fractie-ongenoegens zullen blijven bestaan. En diezelfde ongenoegens die bestaan ook bij de VVD-fractie. Toch zijn ze bij de PvdA content over het werk van de staatssecretaris. Wij zijn tevreden met de voorstellen die nu door het kabinet gedaan zijn... om het vreemdelingenbeleid en met name ook de vreemdelingen... de te verbeteren en humaner te maken. Ja. Vluchtelingenwerk is daarentegen kritisch en teleurgesteld. Wij uh, hadden gehoopt dat er concretere maatregelen zouden worden voorgesteld. Het is toch heel veel uitstel uh, na de onderzoek en weinig concrete verbeteringen. Terwijl de Amerikanen en de Russen overleggen over de chemische wapens van Syrië... heeft Ban Ki-moon hard uitgehaald naar president Assad. De VN-secretaris-generaal zegt dat de Syrische president... vele misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd. En hiervoor na de burgeroorlog ter verantwoording zal worden geroepen. Hij heeft veel misdaden tegen de menselijkheid verantwoordelijk En daarom ben ik zeker dat er zeker een proces van verantwoordelijkheden zal over. De Russen en de Amerikanen zijn er nog niet uit, maar de sfeer is goed, zegt minister Kerry van Buitenlandse Zaken. That, but those are de vier verdachten in de geruchtmakende Indiaanse verkrachtingszaak zijn ter dood veroordeeld. De rechtbank heeft bepaald dat ze moeten worden opgehangen. Toch is er ontevredenheid over de uitspraak... omdat de mannen de doodstraf voor verkrachting en moord kregen. Als ze alleen voor verkrachting waren veroordeeld... was dat beter geweest voor de vrouwenrechten in India. En dus waren er opnieuw protesten. Voor het eerst heeft een object dat door mensenhanden is gemaakt het zonnestelsel verlaten. De ruimtezonde Voyager. De NASA is blij dat de zonde de grens is gepasseerd. That's just great. I mean, we had hoped when we began this mission in 1972 that uh, we would reach interstellar space, but none of us knew how big the bubble the sun creates around itself is, or how if a spacecraft could last so long as to actually leave the bubble and enter the space between the stars. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. De kant van morgen is gelezen door Mariel Hageman. In de Telegraaf haalt PVV-leider Wilders fors uit naar premier Rutte. Volgens de krant opent hij een ongekend persoonlijke aanval. Wilders vindt dat de minister-president Nederland kapot maakt. Zo noemt de PVV-leider de premier een politieke autist... die alle adviezen om zijn bezuinigingsbeleid te wijzigen in de wind slaat... en burgers en bedrijven trakteert op belastingverhogingen. Onder Rutte gaat Nederland naar de haaien, zegt Wilders in de Telegraaf. De dood van een Zweedse vrouw in Den Bosch leidt tot veel ophef... valt te lezen in het AD. De politie geeft toe dat er niets is gedaan met haar aangifte van bedreiging. De vrouw werd dinsdag neergestoken. Met de wetenschap van nu hadden we het anders gedaan, zegt een woordvoerder. Minister Opstelten heeft opheldering geëist van het korps. En ook de politiek roept zich. Het CDA noemt het onacceptabel wat er is gebeurd. Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg... vindt dat levensbedreigende situaties altijd prioriteit hebben. Er ligt een verschuiving in het denken in het Vaticaan... Volgens het Nederlands Dagblad noemt de nieuwe tweede man... het celibaat, een traditie, geen dogma. En over een traditie kan worden gesproken, over een dogma niet. In een interview dat is gepubliceerd in een Italiaanse krant... zegt de hoge functionaris van het Vaticaan dat het mogelijk moet zijn... verandering te overwegen van thema's die geen geloofsartikelen zijn. Hij voegt eraan toe dat dit onderwerp voor de paus een grote uitdaging is... omdat hij eenheid wil in de kerk. Ruilen doet huilen, luidt een vaderlands gezegde. Maar als je het goed doet, kun je er een verlengde Rolls Royce... met kalslederen, bekleding en notenhouten dashboard aan overhouden. Ontdekte Trouw. De eigenaar betaalde er geen cent voor. Hij probeert door te ruilen miljonair te worden. De man begon met een gratis konijn. Volgens de Rotterdamse hoogleraar Rotmans is ruilen onmiskenbaar een trend. Of eigenlijk meer een tegentrend. We zitten in een veranderingsproces van bezit naar gebruik. Dat heeft te maken met de crisis, maar ook met de wegwerpmaatschappij... die steeds meer weerzin oproept. Daarom gaan we liever lenen, delen en hergebruiken, vertelt Rotmans in Trouw. De Volksland heeft een interview met de beroemdste cartoonist van Frankrijk, Plantu. Elke dag heeft hij een spotprint op de voorpagina van Le Monde. Zijn humor is keihard. Hij moet voor de rechter verschijnen omdat hij een print heeft getekend... waarbij de paus van achteren wordt genomen... een reactie op de misbruiksschandalen in de Rooms-Katholieke Kerk. Sommige Fransen vonden het niet grappig. La Pantue heeft ook een andere kant. Met voormalig VN-topman Kofi Annan richtte hij een organisatie op... die een brug probeert te slaan tussen joodse, christelijke... islamitische en atheïstische tekenaars. Als het gaat om moslims, is Plantu voor een subtiele aanpak... om de fanatieke imams geen plezier te doen. De cartoonist schreef ooit de strafregels... Ik, ma ik mag Mohammed niet tekenen. De regels vormen een patroon van een bebaarde man... die voor de profeet kan doorgaan. Maar, zegt Plantu, er zijn ook mensen die vinden... dat de man op Leonardo da Vinci lijkt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Away crying again And I'm totally confused again You sit there not talking Like you always do Is this what I'm missing? I'd rather just miss you Yes, I can read your mind But it's the words that you don't say That make me walk away again And I, I know you more than most And I know the others, they don't understand at all You and I both know There's more than what we show And here we are, we're stuck here once again Yes, I can read your mind But it's the words that you don't say That make me walk away again I'm yeah. Time will pass and time will go And someday we'll forget again Again and again Yes, I can read your mind But it's why Again Again I walk away crying Again I walk away totally confused Again Toby Beert met Again, zij is een jonge Australische zangeres die dinsdag in het oog te horen is. Volgende week op Prinsjesdag komt het kabinet met de begroting, maar ook met het besluit om de JSF te gaan kopen, is de algemene verwachting in Den Haag. En vandaag hield de Partij van de Arbeid, altijd heel kritisch over die straaljager, drie informatieavonden voor de leden over de toekomst van de krijgsmacht. Verslaggever Wilco Boom was erbij in Den Haag. Wilco, goedenavond. Hallo Thijs. Ja, de toekomst van de krijgsmacht dat zal wel niet over een vliegtuig gaan, of wel? <lacht> nou, je kon hem bijna horen overvliegen, Thijs. <lacht> het ging uitsluitend over de JSF. En het was echt uh, spitsroede lopen voor Michiel Servaas... het uh, tweede kamerlid dat op die bijeenkomst in Den Haag... de opstelling van de fractie kwam uitleggen. Uh, het goede nieuws voor de Partij van de Arbeid was... dat er maar zo'n 50 leden waren opgekomen. <lacht> uh, op de bijeenkomst in Eindhoven en Hogeveen waren het er nog minder. En dat er ook niemand van het gebroken geweertje bij was. Maar het slechte was wel dat ze echt allemaal tegen waren. En daar hadden ze echt heel veel redenen voor. Uh, de prijs van het toestel, het zou te duur zijn. Uh, 4,5 miljard voor de luchtmacht is veel te veel. Zeker in een economische crisis waarin het kabinet zo'n 6 miljard extra gaat bezuinigen. Nou, het zou ook veel te modern zijn voor wat de Nederlandse luchtmacht nodig heeft. Uh, maar ook omdat de Partij van de Arbeid altijd kritisch is geweest... en nu vrezen de leden in lijkt te gaan stemmen met de aanschaf. En dat zit ze ook helemaal niet lekker. Luister maar eens even. Ik vind het volledig achtelijk dat je als een Nederlands landje... met een Maserati gaat vliegen, terwijl er gewoon een saap in de aanbieding is. Dan denk ik verder... Ik durf voor de raadsverkiezingen durf ik niet meer langs de winkel te gaan. Hoor. Er wordt al, eigenlijk al gesproken van, uh, dat, dat, dat de aanschaf van de JSF... min of meer eigenlijk een gelopen race is, maar dit is gewoon te duur. We kunnen het gewoon niet betalen. En eigenlijk is het zo van, nou, als daar weer van afgestapt wordt... Nou, dan is de geloofwaardigheid voor de Partij van de Arbeid... en voor mij in de Partij van de Arbeid, is, is weg. Dan moet ik een andere partij zoeken. We zijn natuurlijk al een paar keer geswitcht. Maar dat we nu eigenlijk zo'n stellige uh, stellingnamen hadden... dat niemand ons meer gelooft. En ik eerlijk gezegd ook niet meer. En dat vind ik dus erg. Ik, ik, toen ik dit hoorde, had ik echt zoiets... Ik, ik stem niet meer op de Partij van de Arbeid. En dat gaat me enorm aan mijn hart. Ja, en heb je dat allemaal gehoord, uh, Wilco? En dan mag je als Michiel Savaas uh, daarop reageren. Dat lijkt me geen makkelijke taak. Nee, dat was het zeker niet. Uh, maar hij deed zijn best. Savaas uh, probeerde keer op keer duidelijk te maken... dat de fractie nog geen definitief standpunt heeft bepaald. En dat ze, zoals ze steeds hebben beloofd, uh, goed kijken... of de keuze van het kabinet echt wel aan de eisen van de partij uh, voldoet. Dus uh, ja, het moet een goed toestel zijn waar de luchtmacht echt wat aan heeft. Uh, het mag niet te veel herrie maken. Het mag financieel geen bodemloze put zijn. Ja, en hij, hij uh, vroeg de leden om het toch echt vooral los te zien... van de economische crisis en van de extra bezuinigingen. Want dat geld voor de JSF, dat is lang gereserveerd. En het wordt bovendien nog lang niet uitgegeven. Dus uh, ja, alsjeblieft, zie het los van de bezuinigingen... was de boodschap van Savaas. We zitten nu in een vreselijk moeilijke tijd, in een economische crisis... waarin lastige besluiten genomen moeten worden. Maar ik vind het wel belangrijk bij dit soort zaken uh, dat we hier... Nou ja, in zekere zin zakelijk te naar kijken en kijken van waar gaat het nou echt over. Die 4,5 miljard is niet een bedrag dat uitgegeven wordt... op het moment dat besluit genomen wordt. 4,5 miljard is het totaalbedrag voor aanschaf... wat uitgesmeerd wordt uiteindelijk over een periode van zo'n 30 jaar. Ja, het probleem voor Michiel Savaas vanavond was dat zo'n beetje... alle media de afgelopen week hebben bericht... dat het kabinet inmiddels heeft gekozen voor de JSF... Uh, de volgende week wordt dat bekendgemaakt op Prinsjesdag. Uh, dat de, en ook dat de top van de Partij van de Arbeid... zich daar de afgelopen maanden langzaam maar zeker is bij gaan neerleggen. Uh, de partijleiding die gaat er inmiddels van uit... dat de JSF inderdaad het beste toestel is voor de beste prijs. Uh, dat is wat de partij altijd wilde. Uh, en ze hebben eigenlijk niet zoveel tegenargumenten meer. Die zijn gewoon op. Maar ja, omdat er officieel nog geen kabinetstandpunt is... Uh, zeggen ze dat nog niet. Servaas uh, praten dus vanavond uh, met een behoorlijke hoeveelheid mail in de mond... Ja, ja, en de zaal, die voelde dat natuurlijk wel een beetje aan. Ja, maar de PvdA is natuurlijk ook altijd heel kritisch geweest over de JSF. Dus hebben ze dit ook niet een beetje zelf gezaaid, dit verzet in de partij? Uh, ja uh, en nee. Het is eigen schuld, want ze hebben met hun kritiek op het toestel, op de kostenoverschrijdingen, de vertragingen, de financiële risico's en, en wat allemaal niet meer, in elk geval bij vriend en vijand het beeld neergezet dat ze tegen de JSF uh, zijn. Dat hebben ze zo goed gedaan dat in elk geval ook heel veel leden dat echt zijn gaan geloven. <lacht> maar ja, het lastige is, de werkelijkheid is weer eens een stukje genuanceerder, uh, want afgezien van de periode uh, van Wim Kok... al meer dan tien jaar geleden, toen waren ze echt voor... is de PvdA altijd alleen maar tegen het meedoen... aan de ontwikkelingsfase van de JSF geweest. Daar betalen we geld voor aan Lockheed Martin, daar mogen we meedoen. En dan als het goed is krijgen Nederlandse bedrijven dan tegenorders. Uh, nou, Daar was de Partij van de Arbeid altijd tegen, maar ze waren afgezien van die periode kok nogmaals, niet per se tegen die JSF. Ze zeiden altijd, we willen het beste toestel voor de beste prijs... en dan kopen we van de plank uit voorraad. Maar ja, dat zijn nuanceringen die hier op het binnenhof wel uh, doorkomen. Maar in de rest van Nederland uh, denkt iedereen... ja, die PvdA is tegen die JSF. Dat denken dus ook heel veel leden. Uh, ja, in de werkelijkheid, nogmaals, is iets anders. Als je naar het verkiezingsprogramma kijkt, dan staat daar, uh, we kiezen een opvolger voor de F16 zonder dat sprake is van een voorkeur voor de JSF. Ja, dan laat je het open. En uh, ze lopen uh, eigenlijk zijn ze het slachtoffer van de beeldvorming die ze zelf hebben neergezet. En dat, uh, ja, dat zou je wel een geval van in eigen voet schieten kunnen noemen. Nou ja, er waren weinig leden, zeg je, zowel hier als op de twee andere plekken. Is dat misschien nog een, een schrale troost? dan? Dat het ook weer niet zo hoog oploopt in de partij dat de nou ja, mensen er met vooruit komen? Dat zou je kun dat zou je inderdaad kunnen denken. Uh, wat misschien ook een rol heeft gespeeld is dat het regende vanavond. Dan <grijgene> blijven mensen misschien liever thuis voor de televisie. Het gaat of over 4 miljard. Het gaat over vier miljard. En zeg jij dat het regent? <laughs> uh, ja, maar wou jij zeggen dat het niet waar is dan? <laughs> <laughs> Jawel, beide is waar. <laughs> Oké, okay, maar um, om, het, om serieus op je vragen in te gaan... Uh, ik denk dat het bij een deel van de leden zeker wel leeft. Maar het uh, punt is natuurlijk ook dat het uh, formele besluit... officieel nog niet bekendgemaakt is. Dus het kan best zijn dat heel veel leden denken... we wachten wel tot ja. we het zeker weten... en dan gaan we alsnog eens even uh, Diederik Samsom het leven zuur maken. Maar waarom dan nu deze avond? Waarom wachten ze daar niet mee tot dat besluit er wel is? Het lijkt me voor die Kamerleden heel vervelend om daar nu te moeten staan. Ja, dat lijkt mij ook. Wat ik daarover hoor van de partij... is dat er de afgelopen uh, weken, maanden... Uh, vanuit de afdelingen druk was op, het op de partijleiding... op het partijbureau in Amsterdam... om met informatieavonden te komen. Uh, verschillende afdelingen vroegen... stuur een Kamerlid langs, we willen erover praten. Nou, uh, dat, dat ging maar door, dat ging maar door. Uiteindelijk hebben ze besloten... drie uh, regionale avonden te houden. Die waren dus vanavond, uh, Den Haag, Eindhoven, Hogeveen. En... Uh, het toeval wil dat inmiddels is uitgelekt... dat het besluit genomen is dat het volgende week bekend wordt gemaakt. Ja, ja. Ja, Toevallig een nou ja. ongelukkige samenloop van omstandigheden. Uh, ja, in elk geval. En ook weer uh, in eigen voet geschoten. Dus. <laughs> daar zijn ze goed in. Laatste vraag. Gaan de leden er dus straks nog een beetje over? Komt er nog een congres die hier een besluit neemt? Um, nou, uh, wat, ik, wat zeker is, is dat er op 21 september... dat is dus volgende week zaterdag... dan is er een politieke ledenraad. Daar gaat de partijleiding met de leden in discussie over uh, alles wat uh, komende dinsdag op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt. Nou, er gaat natuurlijk ook heel veel aandacht uit... naar maatregelen in de zorg, ja. naar inkomensplaatjes. Maar daar gaat de JSF ongetwijfeld ook een, een belangrijk thema worden. En uh, ja, dan is het afhankelijk van wat de leden doen. Ze kunnen we proberen uh, Samsom en zijne op andere gedachten te brengen. Um, of dat dan een succes wordt, ja, dat weet ik niet. Ze, ze hebben het natuurlijk ook geprobeerd... met de strafbaarstelling van het illegaal verblijf voor illegale. Ja. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Het is allemaal een beetje onvoorstelbaar wat, onvoorspelbaar wat de leden nu zullen gaan doen. En of als ze echt massaal in opstand komen, of ze dan hun zin gaan krijgen. Maar ja, congressen kopen geen straaljagers, toch? Uh, nee, tot nu toe niet in elk nee. geval. Dankjewel. Wilkom Boon. Come and be, don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. Then we were There's no guarantee we've got nothing to lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see.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 Nieuw van Paul McCartney. Op veel plekken in Syrië wordt do gevochten, onder andere om het stadje Malula. Vorig weekend werd de plaats ingenomen door de moslim-extremisten van Al-Nusra... maar het regeringsleger doet veel moeite om het christelijke Malula... dat op de VN-werelderfgoedlijst staat, terug te veroveren. Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige van het Instituut Klinger. Goedenavond. Goedenavond, Thijs. Waarom wil het leger het per se terug hebben? Nou, eerst plaats om de militair-strategische reden. Het ligt aan de voet van de bergen en dicht bij de strategische autoweg van Damascus naar Homs. En eh, dan is om die reden al heel belangrijk. Maar er is ook een, behalve de militair-strategische overweging, ook een politiek-strategische overweging. Omdat het, je noemt het altijd is een beroemd christelijk dorp, een christelijke meerderheid. En het Assad-regime maakt heel veel werk van zijn bescherming van christelijke minderheid en andere. Minderheden in Syrië eh, tegen wat zij zien als de, of in ieder geval zo portretteren als de opstand die alleen maar zou bestaan uit al qaeda achtige elementen. Waaronder ook el nusra die inderdaad ook betrokken waren bij eh, de aanval op dat dorp. En eh, niet alleen over, er waren ook eh, elementen van het vrije Syrische leger die als gematigd geldt. Maar dat is natuurlijk het element wat door het regime ver naar voren wordt gehaald. Ja, en, en omdat het dan een, een minderheid betreft, heeft Assad zoiets van ja, dat, dat moet ik wel terug zien te veroveren, want anders klopt mijn verhaal niet meer. Ja, want daar maakt hij natuurlijk de meeste indruk mee. Ook in het Westen, in zijn PR-offensief. Het brede PR-offensief wat hij de laatste tijd aan het begin... is zeker naar die chemische aanval waar die zo slecht uit naar voren komt. Hij wil zich toch opwerpen als degene die uh, niet een strijd is tegen zijn eigen volk... maar het is gewoon een, een man die het, het hele Ier syrische volk beschermt... tegen moslimisten, uh, islam En dan haalt hij natuurlijk met name die Noestra front ja. strijders naar voren die daar uh, ook aanwezig waren... en die op sommige video's ook geluiden hebben afgegeven... over dat ze die on ongeloof ook wel eens een lesje wilden leren... die zo nodig Assad uh, nog moeten steunen. Ah, ja. uh, ook aan de lijn is Fred Leemhuis, Arabist. Goedenavond. Goedenavond. Bent u wel eens in Malula geweest? Ja, zeker. Zeker. Twee keer. Ja, inderdaad, twee keer. En wanneer was dat? Het uh, laatste keer was een jaar of 15 geleden. Dus echt van de moderne. Van de tegenwoordige tijd ben ik niet goed op de hoogte. Maar ik denk niet dat er veel veranderd zal zijn. Behalve na deze aanval misschien. Ja, dat zou kunnen. Hoe ziet het eruit? Hoe zag het eruit, moet ik misschien zeggen? Uh, ja, uh, uh, nou waarschijnlijk nog wel grotendeels. Het is een. Uh, als je die, uh, die, berg, uh, die bergrug binnenkomt. Is er een kloof. Daar ga je door. En dan is het. Uh, beneden splitst dan zijn weg uh, zich in tweeën. En dan heb je boven echt behoorlijk hoog. Uh, heb je dan het dorpje? En uh, dat dorpje is. Uh, nou ja, nee, een stadje zou je wel kunnen zeggen, denk ik. Mm -hmm. En dat is uh, uh, vooral uh, beroemd omdat het een, uh, twee heel bijzondere dingen heeft. Het heeft vermoedelijk de oudste nog in functie zijn de kerk van de wereld, of een van de oudsten. Dat is het kerkje van uh, Sint Sergius. Uh, het kerkje dateert vermoedelijk uit het eind van de derde of begin van de vierde eeuw. Maar eigenlijk nog veel bijzonderder is van dat dorp... is dat er daar nog steeds een dialect van het Aramees gesproken wordt. En het Aramees was ook de taal die Jezus Christus uh, sprak. Weliswaar, vermoedelijk, vermoedelijk niet hetzelfde dialect... maar dat doet er niet toe. Het is hetzelfde, uh, toch van, onderdeel van dezelfde taal. En, en wat staat er dan precies op die werelderfgoedlijst? Is dat dat kerkje of die taal, of allebei? Ik heb uh, geen idee of die taal ook op, überhaupt op die erfgoedlijst kan staan... Dat lijkt me ook heel moeilijk, want als mensen hem niet meer gaan spreken... kun je er van alles aan gaan doen. Je kunt hem netjes geregistreerd hebben, maar dan is hij niet meer levend. Maar je kunt je het best is... doen dat ze het blijven spreken. Uh, ja, maar daar zit natuurlijk het probleem. Een dorpje als Ma'alula, ook in vredestijd, uh, biedt niet al te veel uh, werkgelegenheid. En dus jongeren zullen vooral, uh, en dat deden ze ook, naar uh, Damascus trekken, wat zo'n 50 kilometer zuidelijker uh, ligt. En daar is wel werk te vinden. Dus het, uh, ja, het Aramees van Ma'alula was toch wel echt bezig langzaamaan te verdwijnen als levende eerste taal. Ja. Als kerktaal zal het ongetwijfeld een, nog een uh, lange tijd uh, kunnen blijven. Spreekt u het? Nee, ik ben niet in Mahalula geboren, maar ik, ik heb wel uh, Semitistiek gestudeerd. En ik, uh, ook toen, toen we er waren, uh, wordt voor toeristen wordt dan altijd, bijvoorbeeld het Onze Vader wordt voorgelezen in, uh, het, uh, in het Aramees. En dat kun je, uh, omdat het toch behoorlijk verwant aan het Arabisch en het Hebreeuws is, kun je dat relatief goed volgen. Ja, Maar als ik u vraag, zeg eens wat in het Aramees, dan blijft het stil. Uh, oh, een bekende, bekende is uh, Maranata. Wat iedereen die de Bijbel kent wel weet. En dat is letterlijk Hebra uh, Aramees. Dat betekent: O oh, Heer, kom. <laughs> okay. Maranatha. Ja, zo kunnen wij het ook. <laughs> ja, toch? <laughs> ja, dat is niet zo moeilijk. Maar is er verder van die taal niks meer over? Is dat de enige plek waar die nog gesproken wordt? Uh, nee, er is een ander dialect uh, waarvan ik niet zeker weet of we het nog gesproken wordt. In ieder geval tot uh, ver in de de 20e eeuw gesproken werd, dat is bij het uh, Urmia-meer, uh, dat is in het uh, grensgebied van Turkije met uh, even kijken, Irak denk ik. ja. Uh, daar waren ook nog een paar gemeenschappen die een Oost-Aramees uh, of Syrisch dialect spraken. In Malula is het uh, West-Aramees. Oké, okay, dus dat is wel een verschil nog. En is het populair? Komen er veel mensen op af? Toeristen in de tijd dat er nog geen oorlog was? Oh ja hoor, dat vonden de mensen ook heel fijn. Maar iedere tour operator stuurde altijd de toeristen van de package tours gewoon een paar uur langs Maalula. Want dan kon je daar ook de Maalula wijn kopen. En de mensen vonden het plezierig, want in ieder geval de restaurants hadden dan ook weer wat te doen. Dus dat zorgde voor leven in de brouwerij en geld in de la. Ja. Bert, weet jij hoeveel schade er is aangericht in het dorp? Is daar iets over bekend? Nou, er zijn tegenstrijdige berichten. Um, de, de, sommige, me, met name in Libanon, waar veel christenen contacten hebben... daar sprak me van dat er wel degelijk... Uh, kerken en kloosters zouden zijn beschadigd. Um, andere berichten spreken dat weer tegen. Een, een, een, een, een zuster van een klooster die zei... nee, dat was niet zo. Of dat nou zo is... dat ze dat zegt omdat ze niet wil... dat ze nog verder in de aandacht zijn. En denken, hoe minder aandacht, hoe beter... en hoe sneller we dan weer veilig zijn. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar het schijnt... Mijn totaal indruk is dat het, als, het, als er vernietigingen zijn aangebracht, dan zijn dat beperkte vernietigingen gebleven. Maar het schijnt wel dat dat centrum voor de, waar het armeense taal wordt bestudeerd, dat dat wel beroofd is. Dus dat is dan toch wel ja, gevaarlijk en heel erg betreurenswaardig natuurlijk. Ja. En, en is het leger ver met haar pogingen om het terug te veroveren? Ja... Eh, Sinds vorige week, woensdag, toen het allemaal gebeurde... toen hadden ze al heel snel die rebellen weer verjaagd. Maar later bleek dan toch dat ze dan bovenop de berg nog posities hadden. Ook nu is het niet helemaal duidelijk uh, hoe het echt zit... of er nog uh, pockets van uh, rebellie en rebellen aanwezig zijn. En journalisten mogen daar momenteel niet naartoe. Maar ik heb de indruk dat het Syrische leger daar uh, wel... grotendeels de baas is en er alles aan zal doen... om te zorgen dat ze helemaal 100% weer de baas zullen zijn op dit. Ook symbolisch politiek belangrijke plaatje. Oké, okay, Midden-Oosten deskundige Bert Hendriksen en Arabist Fred Leemhuis, beide hartelijk dank. No. Life is what you make it van uh, Talk, Talk. De verkiezingen in Duitsland zijn over een week. Maar het lijkt erop dat de sociaal-democratische uitdaging van Angela Merkel het beeldje er al bij neer heeft gegooid. Want Peer Steinbrück heeft zich voor de cover van het magazine van de Zuid-Duitse Zeitung laten fotograferen met een opgestoken middelvinger. En die pose levert hem veel commentaar op. Dat is vanmorgen in het vereniging gezien. maar ik gedacht, wat mag er weer. dag voor een quatsch? Als dat een bundeskanzler werden zou, dan zou je dat niet doen. De händen van de vrouw Merkel en de vinger van Hans Steinbrück. Anscheinend het einzige thema waar ze zich echt kunnen unterscheiden. Können. Aan de telefoon in Berlijn is Bernd Müller. Hij heeft lang voor de SPD gewerkt en is al 25 jaar lid. Goedenavond, meneer Müller. Goedenavond. Wat is dit? Nou, dit is... Uh... Weer een uh, faux pas die uh, Steinbroek heeft gemaakt, maar daar heeft hij al meer van gehad um, in het, uh, aan het begin van de campagne. Maar ik denk ook niet dat het te hoog gewaardeerd moet worden voor zeg maar, wat de uitslag aangaat van de verkiezingen volgende week. Maar die was het toch is... al belabberd, toch? Wat zegt u? Dat zag er toch al belabberd uit? Ja... Um, uh, um vind ik ook. Ik vind het ook niet goed. Maar het is, natuurlijk, uh, het is natuurlijk ontstaan in een situatie waar het ging over een interview met heel veel gestes die waar uh, Steinbrück niet met woorden maar met gestes moest antwoorden. En uit de reeks foto's die daar zijn genomen is dus deze genomen. En het is het antwoord op heel veel uh, aanvallen die hij heeft gekregen Um, zeer ironische aanvallen over, met bijnamen als Pannenpeer, Probleempeer, Pier enzovoort. Ja, ja, oké. Okay. Dat was het ironische antwoord daarop. Dus ik vind dat moet ook een beetje gerelativeerd worden. Ja, het moet een beetje in perspectief worden gezien. Maar ik begrijp dat alle adviseurs van Steinbrück het hem hebben afgeraden en dat hij het toch gedaan heeft. Was dat bij hem? Dat vind ik wel. Hij is wel een beetje eigenwijs. <laughs> maar hij is overwijs in heel veel dingen. Dat, is gewoon, uh, dat vind ik een ook een beetje raar. Hij is een van de slimste politici die ik ken. En toch heeft hij uh, uh, dit soort uh, dingetjes wel, uh, uh, telkens weer. Maar dit, dit is geen uitgeleider. Hier is over nagedacht. En er is uiteindelijk een beslissing over genomen. Lijkt mij dat, ik bedoel, het is niet een toevallige nou, foto. Ik heb gelezen wat vandaag in de, in de krant dat de woordvoerder van Steinbrück nog een poging heeft ondernomen... dat bij de zuid terug te halen. Oké, okay, nou ja, dan heeft hij zich misschien op bedacht. Ja. Doet het u pijn als SPD-aanhanger? Ach, pijn doet dat de hele campagne niet goed is gelopen. Dat, um, of de, eigenlijk is het meer dat um, uh, uh, tegen zeg maar de, um, uh, de moeder van de natie eigenlijk uh, Angela Merkel niet met argumenten um, uh, op kan worden gekomen. Ik nee. denk uh, Steinbrück heeft eigenlijk in alle interviews, in alle dat was een verkiezingsarena zelfs, was er ook ook in het in het in het uh, gesprek met Merkel was hij met zijn argumenten altijd voor, maar dat dat wordt niet waargenomen in de nee. publieke, publieke openbaarheid. Zie je alleen maar zeg maar moeder Merkel. Die alles gewoon regelt. Zij heeft trouwens ook een gebaar. Dat, um, waar zij, zij zelfs uh, reclame mee maakt. Dat is een rhombus die ze maakt met duim en wijsvingers. Ja, maar dat is een iets minder op zijn gebaar dan de middelvinger, toch? Nou, de, de, de lange middelvinger is een Amerikaans teken voor fuck you. Ja. En um, in de Amerikaanse gebarentaal is de rhombus van mevrouw Merkel... Uh, een uh, prominent uh, uh, uh, uh, uh, uh, vrouwelijk geslachtsmerk. Hmm. Oké, okay, maar kennelijk is dat dan toch wat minder uh, als uh, opmerkelijk ervaren. Ja, natuurlijk. Ja. Dat weet bijna niemand. <laughs> nee, nee, dat weet bijna helemaal <laughs> niet. Hoe zeer dat gerelativeerd wordt. Ik heb expres al de krant van morgen gekocht. Uh, vanavond. Oh, dat kan en, al. Dat kan, ja. De, de, de eerste versie komt altijd al om, om acht uur of negen uur. Het lijkt me met het oog op morgen wel. We hebben ook altijd de kant van morgen. Ja, dat vind ik ook. Maar wat dat staat daarin is, dan? Dat is ook waarom ik het oog op morgen zo goed ken. daar <laughs> ja. is een, een, reeks, een, een, een, een spotprint met een reeks gebaren. En voor de linkse is een, natuurlijk, de, de linkse partij, is een vuist. Voor de groene is een opgeheven wijsvinger. Voor de CDU is de rombus van mevrouw Merkel. Voor de FDP is het vee-teken met afgekapte vingers. En de piraten verdrinken in het water. <laughs> ja, Oké, okay. nou dat wordt een leuke krant dus. Toch, ik begrijp dat als je het in de auto doet, je middelvinger opsteken, dat je een behoorlijke boete kan krijgen. Ja, dat klopt. Nou, dit, het, is gewoon een, het, het wordt gezien als belediging, zeker als je het tegen een politieagent doet. Mm, maar hier doet hij tegen het tegen de hele Duitse bevolking, toch? Oh. doet die tegen de mensen die hem uh, uitschelden voor een probleembeer bijvoorbeeld dat weet uh, dat kunt u in Nederland niet weten maar het gaat uh, op de eerste beer die in uh, een jaar of zes zeven geleden in Bayern is opgedoken wild en die doodgeschoten is omdat hij een zogenaamde probleembeer was mm. En um, dat is dus een felle aanval... als je iemand probleemteer noemt. Ja, ja, ja, Nou ja, goed. Hij heeft zelf gezegd in een reactie... of zijn woordvoerders... duidelijke taal hoeft niet altijd in woorden te worden uitgedrukt. Maar daar komt hij vast niet meer weg, of wel? Ja, maar dat was, is exact wat gebeurd is. Ja, want ja. hij heeft natuurlijk... resten gemaakt. Ja, nou ja. Oké. Okay. Ja, U verdedigt <lacht> nog een beetje, maar ik nee, denk... Nee, nee, dat is gewoon een kwestie van... Ik ken Steinbrück vrij goed, want hij was mijn minister-president ook... en chef. En... Um, de, uh, uh, uh, het gaat hier om zeg maar, een woordspel. Ja, maar hij Duitslacht zit, in een, in, hij de zit de dus. in een campagne. Hij zit meer in een campagne. Hij Klopt. moet nu presteren. Daar ga je toch geen middelvinger op teken, Denk ik dan. Maar goed, misschien ben ik blij. Ja, wel vind ik eerlijk gezegd ook. Ik zou dat ook niet doen. Maar um, ik heb het idee. Ach, het doet er. Ik denk niet dat het er echt uiteindelijk veel voor doet. Ik denk um, dat uh, de race is gelopen. Ik las in diezelfde krant van morgen al. Dat, uh, um, en, uh, um, dat zegt dan de Tagespiegel in, in Berlijn, het soort volkskrant van Berlijn... Um, dat de SPD eigenlijk al ingesteld is op een grote coalitie. Ja, precies. Ja, dus daar gaan ze van uit en dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Kortom, geen middelvinger van u voor Peer Steinbrück. Nee, niet echt. Nee. Dank, Bernd Muller? Geen dank. Tot... categories Pets met ABC. Goedenavond professor Herman van Gunsteren en antropologe Emilie Roel. Hartelijk welkom. Meneer van Gunsteren, u bent emeritus hoogleraar politieke theorie. Zeg ik er nog even bij. U heeft samen een boek geschreven over de twintigers van nu. Jongeren ja. welkom. Verschijnt vandaag. Want die jongeren hebben het moeilijk. Ja, dat, uh, dat hebben wij geconstateerd. Um, dat was een gevoel dat wij, uh, wij beiden hadden. Ik op basis van observaties van jonge mensen om mij heen. En, uh... Want voor de luisteraar thuis, u bent twintiger? Ik ben 25. 25. En u, meneer Vergunsteren, bent al iets ouder? 72. 72. En had u diezelfde observatie? Ja, min of meer. Nou ja, Emily schreef mij dat van ze hebben het moeilijk. En. Uh, uh, wat is er aan de hand? En toen zei ik, ja, ik had laatst toen ik de Groene Amsterdammer vroeg... wat zijn zo'n probleem is... of jongeren welkom zijn in de samenleving. Dat, ze, dat de ouderen zeggen, kom maar, en dat er plaats voor je is... en dat je niet alles hoeft te bevechten en oh ja. uh, de top hoeft te zijn. Dus ik vond de manier waarop ze worden welkom geheten... gebrekkig de laatste tijd. Okay. Dat is met, met werkloosheid, maar niet alleen dat. Het is breder. Want Emily, ja. wat zie jij om je heen? Wat is het probleem precies van de twintigers? Uh, het, het lijkt alsof heel veel jonge mensen zo ja, aan het einde van hun studie, studietijd, wanneer ze een keuze moeten gaan maken voor, uh, voor een baan, heel erg in vertwijfeling raken. Heel erg lopen na te denken van ja, wat moet ik nou eigenlijk Daarbij de lat ook heel erg hoog leggen. Het gevoel hebben dat ze iets heel bijzonders moeten doen, iets heel speciaals. En in het pieken daarover eigenlijk, uh, ja, daar niet zo makkelijk uitkomen. En dat wordt nog eens versterkt, omdat eigenlijk mogelijkheden de laatste jaren alleen maar kleiner zijn geworden. Vanwege de gebrek aan werk? Precies. Ja, ja. Meneer Vergunstel, u heeft studenten zien gaan en komen, vermoed ik zo. Ja. Is het nieuw of is het altijd zo geweest? Nee, de, het je invoegen in de maatschappij van volwassenen is altijd een precaire overgang. Hè, waar je zelfstandig eh, moet worden, partners zoeken. Eh, wat voor werk ga je doen? Dus dat, dat is ook, dat, eh, ja, in verschillende samenlevingen heb je daar overgangsrituelen voor. Alleen het ene werkt beter dan het andere. En zitten we en... dan nu in een fase zonder goede overgangsrituelen? Nou ja, wij, wij hebben geconstateerd dat uh, de, de jongeren, veel meer dan de ouderen die we ook geïnterviewd hebben, heel serieus willen kiezen. He, ze willen uh, bewust kiezen en dat wat bij ze past, maar ze moeten ook gaan voor goud. En goud is de top. Ja. En, en ja, in mijn generatie was voor goud, je had diverse soorten goud, er waren verschillende toppen, maar tegenwoordig is het... Zoals bij de voetballers. De top is Barcelona en Manchester United. En duizenden voetballertjes trainen allemaal om diezelfde top te bereiken. Nou, De meesten halen het dus niet. Dus bijna iedereen is een verliezer. En zo voelen die twintigers zich ook? Nee, maar ze rekenen... Kijk, zij zijn veel meer opgevoed met het ideaal... in onze cultuur van vrije keuze. En daar zijn we ook helemaal niet tegen. En daar zitten ook nadelen aan. Als je... Als, als het niet goed met je gaat, dan heb je kennelijk verkeerd gekozen. Ja. Dus het ligt allemaal aan jezelf. Ja, en de mogelijkheden zijn natuurlijk veel groter... Uh, qua wat je kan kiezen dan generaties geleden. Toen lag het allemaal veel meer uh, voor de hand, of niet? Nou ja, ja en nee. Je wordt geconfronteerd met heel veel meer mogelijkheden. Je weet veel beter wat er allemaal zou kunnen. En er heerst ook het idee dat jij dat allemaal zou kunnen doen. We zouden allemaal een Facebook kunnen opzetten. En als je dat niet doet, dan heb je daar zelf voor gekozen. Maar goed, ondertussen zijn er toch wel maatschappelijke omstandigheden. en Een arbeidsmarkt. die die keuze toch wel uiteindelijk beperkter maken dan... Ja. En dan dat jonge mensen denken. Ja. En jullie, verwij en jullie verwijzen naar andere boeken over dit probleem en documentaires. Bijvoorbeeld de VPRO-documentaire De BV Ik. Luister even naar een fragment. Ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen... ik richt me helemaal op één ding. Mm -hmm. um, omdat ja, als je je helemaal op één ding richt... Dan, stel dat dat ding het dan niet is. Mm -hmm. Als ik eraan denk dat ik een gewone student zou zijn... dan, dan heb ik echt het gevoel dat ik mijn leven aan het verpesten ben. Ja, dit is Roos, die zit bij de quarterlife-therapeut op het moment dat ze dit zegt. Is dit een goed voorbeeld? Ja, ja, ja. Die, angst, die angst om dan ook die keuze te maken... en dan niet de juiste keuze te hebben gemaakt of, uh, of daarin middelmatig te blijken. Ja, toch die angst om te verliezen. Dat, uh... Maar waarom vinden jullie dat zo erg? Waarom is het erg om middelmatig te zijn? Ja, dat mag niet meer. Ja. Van wie niet? Dat, dat leggen we elkaar op van de samenleving waar dat uh, vandaan is gekomen, ja. Ja. Maar het is er wel. Je leert toch om ambitie goed, te hebben. Mensen zeggen, ik leg de lat heel hoog voor mezelf. Dat is, je moet tegenwoordig gaan naar de top. echt. Ja, en anders doe je het niet goed. Ja, en, en wat anders is, ook die jongeren, dat hoor je aan haar ook. Ze willen allerlei dingen combineren. Terwijl vroeger, ik, als ik even heb mijn eigen leven... Ik, ik deed veel aan, aan filosofie en yoga en weet ik wat. Toen ik twintig was, als je daar verder in ging... Ik, dan wijd je je hele leven eraan. En de, de, dan kan je niet ook nog vijf andere dingen nee. doen. Westerse filosofie en weet ik wat. Tegenwoordig denk, denken de mensen, en dat krijgen ze ook aangereikt... dat je alles kan combineren uit de etalage. En dat maakt het ook moeilijk voor ze. Ja. Ja, dat je de rijpingstijd om echt iets, iets te kunnen... Wat, wat men zegt, dat is in, in acht, negen of tien jaar... voordat je iets in je vingers hebt. Tienduizend uur voordat je ja. iets heel goed kan, toch? Ja. Ja. En dat is, dat is moeilijk. want dan, Als je alle andere dingen erbij doet. Ja. Jullie hebben samen een boek geschreven. Uh, jij hebt oudere mensen geïnterviewd. En u heeft jongere mensen geïnterviewd. Ja. Emily, je sprak onder andere met uh, Alexander Rinoy-Kan. Een orthodox van Leeuwen in je boek. Um, zou je kunnen aangeven wat het verschil is tussen hen uh, en jullie? Nou, wat, uh, wat vooral heel erg leuk was om te merken. Is hoe zij met een... Uh, en dat is misschien ook makkelijker als je ouder bent. En je kijkt terug op je leven. Maar toch hoe zij... Um, ja veel meer aangaf hoe ze van het ene en het andere doorrolden. dat, uh, ja, dat die zonder bewusten... daar zelf heel erg voor te kiezen ja, ja meer dat het meer kwestie was van op het juiste moment op de juiste plek zijn en van het een gebeurde in het ander Um, ja, daarbij veel meer oog hadden voor, uh, voor toeval en geluk. Oh ja, terwijl, terwijl jullie, zeg maar even voor het gemak... jullie twintigers, Deerlijk? die zeggen dan dat is de top... en dit is de weg daar naartoe. Ja, dat is veel meer vooruitkijken. Veel meer plannen in plaats van dat we ook inzien... dat veel van je leven uiteindelijk wordt bepaald door omstandigheden... waar je helemaal geen invloed op hebt zelf. Oh ja. um, meneer Van Gunster, heeft u ook een oplossing van het probleem? Uh, wat frivoler kiezen. Ja, wat bedoelt u daarmee met frivoler? Niet zo ernstig en niet elke dag. Kijk, als je elke dag kiest... Dan ga je de volgende dag zeggen, heb ik wel goed gekozen en weer twijfelen. De, de, de, daar blijf je mee bezig. dus je kan. Maar verder, wij zijn niet zo van de oplossing. Maar ik heb wel eens gezegd, het is beter om twee keer per jaar een keuzedag te hebben. Dan <laughs> verzamel je alles en dan zeg je nu net als bij het verlengen van je hypotheek mm -hmm. of zo. Maar niet elke dag. En dan hou je dat ook een tijdje vol als je die keuze ja, gemaakt kijk, hebt? Ja, kijk, als je elke dag kunt kiezen en wijzigen, dan, dan heeft het, geeft het eigenlijk helemaal geen richting. Ja. Als je gekozen hebt, moet je ook dingen achter je laten en dat een tijd doen. Ja. Emily, kan je daar wat mee? Twee keer per jaar een dag kiezen? Ja, ja, het lijkt me heel goed om, uh, om je belevenissen gewoon echt te beleven. En dan eens in de zoveel tijd te kijken of je bij moet sturen en dan bij te sturen. Maar als je elke dag alleen maar aan het nadenken bent over wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Of wat je allemaal zou kunnen doen. Ja, dan neem je een bepaalde afstand van je eigen leven waar je, waar je weinig wijsheid uit hebt. Ja, dat is heel vermoeiend. Dat is wat de jongeren zelf kunnen doen, frivoler kiezen. Wat kunnen de ouderen doen? Nou, ik vind wel dat de ouderen verantwoordelijkheid hebben om meer ruimte te maken voor jonge mensen... en ook een duidelijker appel te maken op jonge mensen. Een appel te doen. Maar ruimte maken, is dat gewoon opstappen en zeggen van... Uh, mijn baan is voor ja. jou? Nou ja, of, of om het erbij te halen. Meer een coachingrol, een mentorrol te spelen. Meneer Vergunst zou zit nee te schudden. Nee nee dat ruimte maken dat hebben we jaren geleden gehad weet je wel een gingen, gingen, ja. gingen mensen met de voet om ruimte ja. te maken en dan werd het toch niet opgevuld Zijn we mee dus daar, daar kan je ook wel in misleid worden nee maar de ouderen kijk nu de jongeren die gaan voor goud wat goud is, wordt niet door hen gedefinieerd... maar door de bestaande samenleving, dus de ouderen. Dus ik vind dat ze veel meer zouden kunnen zeggen... van jullie zijn aan zetten, doe het. En, en ze alleen behoeden voor idiociën... maar niet zeggen, kijk, dit is de top en daar moet je naartoe. Maar wat, wat doet een oudere die zegt, uh, uh, uh, uh, doe het maar? Wat, wa, wa, wat, waar wijst hij dan naartoe? Nou, dat iemand het beter gaat doen dan, dan jij, ouderen. Dus bij mij als, als hoogleraar ook. Ik, ik moet een vakgebied bedienen. En dan moet ik ook oog hebben voor studenten die het beter doen dan ik. Maar en beter gaan ook, doen dan en ik. En zegt u dan ook, hier is mijn stoel. Ik ga zelf op jouw stoel zitten. <laughs> nou, toen ik wegging als hoogleraar hebben ze lang gezocht. Een heel jaar. En ze vonden niemand goed genoeg. En toen, hebben, toen hebben ze <laughs> die niet vervuld. Maar dat... dat uh, dat kan natuurlijk heel mooi zijn, omdat ze de herinnering aan mij hadden... dat het zo was en dat ze geen tweede arm voor gunstige konden vinden. Dat ja. weet ik niet. Nee, het is, het is niet plaats. Je moet wel, het is natuurlijk schandelijk dat er weinig banen zijn. En een van de interessante dingen is dat de jongeren... die we interviewden, dat wel zien, maar zich daar niet ook erg politiek over opwinden. Nee, dat en dat is... heeft ook nog te maken met de keuze... want ze rekenen het allemaal aan zichzelf toe. Precies. Ik moet zorgen dat ik iets vind. En... Iets meer van zich afbijten kan ook geen kwaad. Ja, en iets meer collectief optreden. Oké. Okay. Jongeren, welkom van Emily Roel en Herman van Gunster. Hartelijk dank. Het is vijf voor twaalf. Vandaag overleed Ray Dolby op tachtigjarige leeftijd. Inderdaad, die van het woordje Dolby op de cassettebandjes en recorders. Muziekjournalist Johan van Sloten, goedenavond. Goedenavond. Uh, riep dat bij jou ook meteen nostalgische gevoelens op vandaag? Ja, het deed me wel denken aan de tijd dat je nog bezig was met uh, bandjes uh, opnemen. Uh, de dag voordat je op vakantie gaat, nog snel even een paar bandjes uh, maken van je favoriete muziek. zodat je op vakantie je muziek mee kunt nemen. Uh, en ja, daar hoort dan inderdaad dat Dolby-knopje bij op je cassettedek. Ja, want wat gebeurde er als je dat induwde? Dan, uh, dat zorgde ervoor, als je tenminste een goed cassettedek had, dat uh, je, je, je van dat vervelende ruis af was die op de cassettenbandjes zat. Uh, en dat hoorde je vooral bij heel zachte passages in muziek. Nou, dat Dolby-systeem, dat zorgde ervoor dat die ruis uh, zo goed als verdween. Alleen, dan moest je wel hele goede apparatuur hebben en hele goede bandjes. En ja, daar ontbrak het toch vaak aan. Hmm. Uh, want ja, je hoefde maar een, een, een heel goedkoop bandje uit de supermarkt uh, te hebben, bij wijze van spreken. En dan werkte dat Dolby-systeem toch niet 100%. Dat was, dat was wel jammer. Ja, deed jij het met of zonder Dolby? Nou, dat lag er een beetje aan uh, wat voor soort uh, en, en wat voor merk cassette ik had. Ehm... Uh, toen ik een jaar of vijftien was, had ik een heel gewone recorder. Nou, daar zat wel een Dolby-mogelijkheid op, maar dat was niet goed genoeg. De muziek kwam er dan wat, wat, wat dof en wat muffig uit. Maar later, als je wat uh, meer geld te besteden hebt en een wat dure cassette koopt en ook wat duurdere cassettes, dan werkte het heel goed en dan gebruikte ik het ook wel. Ja, maar van de muziek bleef weinig over toch, als je het al te zeer gebruikte? Ja, maar goed, dat, dat had je sowieso met cassettes. Als je cassettes een paar ja. keer gebruikt, was dan, sowieso waarnoos. Ja, dan bleef er inderdaad weinig van. Holden, ja. Ja. Ja. Nou, we gaan het zometeen maar eens even proberen bij de eindtune. Dan gaan we de Dolby-knop aanzetten. Uh, hartelijk dank voor dit moment, Johan Versloten. Zometeen is er Casa Luna met SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Dit is hem gewoon, en dan zetten we nu de Dolby-knop aan.